9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht zeggen dat ze een antilichaam hebben gevonden tegen het coronavirus. Dat meldt Erasmus Magazine. Een hoogleraar zegt dat er een goede kans is dat de fonds tot een medicijn leidt. dat op termijn op de markt kan worden gebracht. Eerst moet het middel nog op mensen worden getest. en dat gaat maanden duren. Hij benadrukt dat een echte oplossing tegen het coronavirus... een vaccin zou zijn waar anderen nu aan werken... en dat zal volgens hem nog een paar jaar in beslag nemen. Mensen die twee weken geleden nog in een van de Europese landen zijn geweest... zijn in de VS niet meer welkom. Dat geldt niet voor Amerikaanse burgers. Zij mogen nog wel terug naar huis. Ook Britten en Ieren mogen nog wel de VS in. De maatregel van president Trump werd veel bekritiseerd in de EU... omdat hij het besluit onverwacht en zonder overleg nam. De reisbranche en KLM noemden de maatregel dramatisch voor de sector. Mensen die een reis of ticket hebben geboekt... krijgen hun geld niet terug en moeten kijken of ze kunnen omboeken. Een van de leiders van het zogeheten parapluprotest in Hongkong in, in 2014 is weer op vrije voeten. Chang Kin-Man, gepensioneerd hoogleraar sociologie, zei na zijn vrijlating uit de gevangenis dat hij geen spijt heeft van zijn rol bij de betogingen voor meer democratie. Het vreedzame parapluprotest was in het najaar van 2014. Een deel van de bevolking protesteerde toen ruim twee maanden lang tegen inmenging van China bij de verkiezingen voor het leiderschap van Hongkong. De gele paraplu, waarmee betogers zich beschermden tegen traangas en pepperspray van de oproerpolitie, werd het symbool van het protest. Het weer nog fris, verder zonnige periode vandaag. Vanmiddag meer bewolking en kans op een lichte bui. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen droog en wat zon en met 12 tot 15 graden is het wat zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Dit hoort ook bij hem. Hij heeft diabetes type 1 en moet continu zijn leven aanpassen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Stand by all systems. IP addresses assigned. Wat zitten die gasten van Toe Wat en en alweer. Are you ready? Ah. Ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.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 Toebak leeft. leeft, We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Jij ja, wel het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En ik pas mijn leven aan niemand aan. Oh ja, misschien een paar Mensen, dan pas ik het aan. Goed, straks de Zandvoortse bericht. En natuurlijk, de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen. De vraag 14 maart. Eerst maar even, kist de Sun. J-bug. Ja, een zon aanbieder, dat is duidelijk. Kist de zon! Oké. Okay. Ik paniek, man. Ik paniek! Blijf is de de de uit de zon, kan heel gevaarlijk zijn. Er zijn eigenlijk nog geen protocollen voor gemaakt, maar dat zal dit jaar er ook wel weer aankomen, zeg maar. Zeker omdat de temperatuur steeds meer gaat stijgen. Goed, spedigeld, het, het radioprogramma. We kijken er ook even de wereld in. Wat gebeurde, er? Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er? Door de jaren heen. 14 maart, echt een maf om dat te lezen. Dat je denkt van leren we nou echt nooit iets? Nou, blijkt maar niet. 1517 in Enschree wordt een. Een brand, eh, door een brand wordt echt bijna de hele stad verwoest. Het nou, was en de... geen vuurwerkbrand, hè? Het was, het was geen vuurwerkram, uh, nee. nee goed, er, er zijn ook verhalen over het welletje. Daar leren we ook nooit van, door de geschiedenis heen lijkt wel. Maar goed, al die gebouwen waren opgebouwd uit vakwerkgebouwen. Je, vakwerkgebouw. Wat is dat? Nou, vakkundig gebouw, sowieso. Maar allemaal met balken. Alle balken, zeg maar, krijg je van die vlakken. En daar wordt dan weer leem tussen gesmeerd... Dus uh, het is vrij brandgevoelig. Nou goed, na uh, 15... Ja, zeker dat leem, dat wordt vaak ook met uh, uh, zand- en paardenmesten en zo. Hè? Ja, dat soort dingen. En dat mest is ook ontzettend brandbaar. Dat... Droog en ellendig. Dat fikt ja. gewoon af. Dat je denkt van, ja. nou weer vuur. Ja, ja. Nou goed, na uh, 15, 17 hebben ze het helemaal weer opgebouwd. Echt het enige wat er nog stond was, de stadspoorten, die waren van steen. En ook de kerk stond er nog. Uh, de klokken waren zelfs gesmolten. Die hebben ze weer opnieuw moeten maken. Uiteindelijk hadden ze alles weer opgebouwd. En jawel, op dezelfde manier. Heel handig. En in 1862 kwam er weer een heftige brand. En toen dachten ze, nou, misschien moeten we het anders opbouwen. Nou, toen hebben ze het geleerd. Ja, duurde een paar eeuwen, maar dan heb je ook wat. Goed, wat gebeurde er nog meer? Wat gebeurde er nog meer? Ja, er was een blow-out van de oliebron Lakeview 1 in Californië. En er ging bijna een miljard liter aan olie, aardolie ging verloren. En uh, dit was, die oliebron uh, was in Kern County. En uh, ja, het was echt verschrikkelijk. Als je het dus ook ziet. Want een miljard liter aardolie, weet je wel. Dat, dat gaat gewoon verloren. En uh, er ontstond te veel druk. En uh, ja, een blow-out van plaats. Ja, het dat Onder hoge druk, door de verbuizingen, ging het allemaal naar de oppervlakte. Pas 18 maanden later, in september 1911, lukte het om de bron af te sluiten. Ze hadden geen drukventielen toen nog, hè? Ja, dus ze hebben niks opgevangen, hè? De... wel 40% is wel weer opgevangen, geloof ik. Ja. 9,4 miljoen vaten olie had hij uitgespoten. Ja, het is echt ongelooflijk. Nee, echt... slechts 40% hiervan kon worden opgevangen. Ja, echt 40% hebben ze van kunnen opvangen. Nou, dat is, dat is bizar gewoon. 1961, de zes van Birmingham komen vrij. En ze werden ver veroordeeld voor IRA-activiteiten. Het ging over de pub aanslagen. Dat was de pub uh, Guildford. Of nee, het was de plaats Guildford. Daar had je de Horse en de Grome. Daar waren, was een bom afgegaan. En de Seven Stars. En uiteindelijk zijn er een aantal mensen opgepakt. Hugh Kellenheng en Patrick Hill. Uh, Gerard Hunter, die waren allemaal opgepakt. Die woonden in kraakpanden daar in de buurt. En die hadden, nou ja, die hadden een beetje een ander levensstijl. En uiteindelijk hebben ze de wet in Engeland zo heftig veranderd. Dat ze, als je maar een beetje verdachte was, dan kon je opgebakken worden. En uiteindelijk zijn ze zo onder druk gezet dat ze echt ook bekend hebben. Je kent het wel, valse verklaring. Je gelooft je helemaal zelf je eigen woorden. Uiteindelijk is er een parlementonderzoek. Een, een parlementariër uh, parlement heeft het op eigen onderzoek. Heb heeft, je heeft, heeft het laten onderzoeken? En toen kwam je erachter dat het allemaal. Chris Muller heeft dat gedaan. Die kwam erachter dat het allemaal nep was. Dus uiteindelijk kwamen deze in 1991 vrij. Na ik 15 jaar vast te hebben gezeten. Ja, onschuldig. Nou goed. Onschuldig, ja. ja. Het uh, is vandaag ook uh, 16 jaar geleden... dat uh, de Russische presidentsverkiezingen er waren. En Vladimir Poetin die was al president sinds 2000. En die had, voerde vrijwel geen campagne. Maar, maar hij, was al, hij had gewoon geen serieuze tegenstand. Het bleek dus ook dat ongeveer een maand voor de verkiezingen... een verkiezingskandidaat, Ivan Ripkin. Die, uh, die, die verdween... En vijf dagen later dook hij weer op in Londen. En hij zei dus, ontvoerd te zijn en gefotografeerd in compromitterende situaties. En hij heeft zich uh, wel uh, teruggetrokken toen uit de verkiezingen. Maar de stembiljarten met zijn naam waren al gedrukt. Moet je nagaan wat daar allemaal... Uh, ja, Oké. Okay. Van de mm. blijkte, uh, oh, er is nog maar één tegenstander. En, uh, oh, helemaal geen. Oh, nee. waar zijn ze nou toch allemaal? In uh, nee, 19... Uh, ik zei even kijken, dit ging er dan vooraf. Nee, oké, okay, dit ging er naar In Dallas, Texas, The flash, apparently official, president Kennedy, died at 1 p.m. Central Standard Time. Ja, JFK werd vermoord natuurlijk in de jaren 60. Uiteindelijk werd hij vermoord door uh, Lee Oswald. En Lee Oswald moest natuurlijk volgeleid worden. Een fragment. Ja, Jawel, Lee, wat, Lee liep uh, bij het politiebureau weg en uh, in de veilige zone... Uh, kwam er een of andere Jack Ruby kwam daar terecht. En die had daar geld gestort. Toevallig was hij daar in de buurt. En die wilde eigenlijk niet dat uh, uh, Jackie Kennedy eigenlijk zou moeten getuigen. Dat zou te veel voor haar worden. Dus hij voelde zich genoodzaakt. Een drank van binnen om uiteindelijk gewoon Leo's wat af te rekenen. En dan was het gewoon duidelijk. Dan was de schutter van uh, JFK was eigenlijk zeg maar uh, vermoord. Dan was het allemaal klaar. Afgesloten het hoofdstuk. Maar Jack Ruby is eigenlijk een beetje een duister persoon. Hij had ook een nachtclub. En hij uh, had ook heel veel contacten met de onderwereld. En, en nou ja, eigenlijk, ze denken dus het feit dat hij door de... Onderwereld door de maffia die Jack, die uh, dat, uh, JFK wilde aanpakken, ingehuurd is om uiteindelijk het uh, hele zwikkie af te sluiten. En dat is verder Lee Oswald, die dan misschien zonder bok worst, of misschien ook wel in opdracht werken, allemaal uit te schakelen. En deze Jack Ruby heeft uiteindelijk maar een paar jaar in de gevangenis gezeten. En uiteindelijk is hij in de gevangenis ook uh, overleden. Ja, het is ja. inderdaad een enorme hier. Ja, Theorieën echt, zijn erover. Hè? Daar kan je zo ver induiken. daar oh. kan je echt een paar jaar in verdwijnen hoor. Gewoon, ja, het is wel interessant. Ja, het op, is eigenlijk. zeker interessant, uh, uh, deze Jack Ruby. Ja, dat is ook nog een heilige verklaring. Dat vind ik altijd wel interessant. Ik ben natuurlijk uh, oorspronkelijk uh, ook van uh, de Katholieke Kerk. Ja, ja. En als je dan ook leest wat zo'n dame dan voor leefde, leven heeft, hè, dat, ze, dat ze gewoon uh, uh, uit haar bed was gevallen, uh, ze, ze, koud voor het opgelopen. En. Uh, koudvuur? Ja, zij schaatste. Yeah? Uh, ze was al te huwelijk gevraagd door iemand, maar ze wilde liever haar leven aan God wijden. En op 15 jaar geleverd ging ze schaatsen op de dichtgevroren maas. Brak een rib en uh, daar liefde koudvuur op. En daardoor bleef ze de rest van haar leven verlamd en aan bed gekluisterd. Yeah. En uh, toen heeft de priester gezegd: van, Je moet je passie. Uh, de, uh, overwegen om je passie aan Jezus te geven. en een uh, wezen goed bidden en zo. En, uh, ja, zij schijnt heel veel stigmata te krijgen. Dus dat je inderdaad overal uh, rode plekken sferen... en al dan niet bloedende wonden die optreden bij Christen aanhangers. En ik vind het altijd wel bijzonder om dat te zien. En ik heb ook gezien, er zijn boeken over haar geschreven. en Ik ga zeker een keertje kijken wat er allemaal wordt uh, verteld over Echt, daar uh, ze haar. Daar hebben er helemaal niks van geleerd. In Nederland hebben we er ook helemaal niks van geleerd. We zijn zo, zijn zo vaak aan het schaatsen en gewoon... Dat, dat is zo gevaarlijk. Het kan er heilig door verklaard worden dus, echt, hè? Nou ja, ook dat. Maar uh, echt, dat, echt schaatsen, hou op. Zoek het gevaar gewoon niet op. Nou goed, straks hebben we natuurlijk nog... Uh, de, ja, de verjaardag. De verjaardag. Ik, Ik was bijna de structuren kwijt van dit radioprogramma. Kan dat dan toch Goed, oh. Nieuwe CD van de eh, group Love. Je wordt toch een beetje een gevoel krijg je in deze muziek? Echt vrolijkheid en daf. Out. I think I know what I've always failed to see. That nothing in this world comes at you for free. But how you gonna count all your ones and twos? Cause we all need something to do. yeah, we just got to turn ourselves inside out. Yeah, we just got Ik een nieuwe CD uit, uh, en die kan je uit. Hier... Healer heet dat ja. En dan krijg je ook een beetje dat, dat healer-gevoel. Als je naar dit luistert, dan word je beter. Dat is een goed uh, antivirus. Hou eens even lekker op je gast. Ander onderwerp. Goed, uh, tweede. Van radio oh, dit, dit. Ja, dit, dit. Ja, ja, ja, ja, precies. Wie is er jarig? Nou goed, uh, degene die jarig is. Uh, als dit op de radio is, dan zet ik hem altijd uit. Maar eigenlijk zou ik moeten luisteren, want het is wel een heel leuk stukje muziek. Geleuter over sport. Ja, dames en heren, het is de tune van Langs de Lijn. Hij is gemaakt door Quincy Jones. Hij wordt vandaag 87, hè? Ongelooflijk. Ja, zeker. Man heeft, komt uit de jazzwereld. Hij heeft gespeeld met Dino Washington, Dizzy Gillespie. Nou, noem het maar op waar hij allemaal mee gespeeld heeft. gegeven moment ging hij veel muzie muziek maken. En onder andere heeft hij toen dit gemaakt... Hij heeft uh, uh, ja, heel, zo ontzettend veel mensen geproduceerd. Uh, Dino Ross, maar ook Michael Jackson natuurlijk. Ah, hij was een belangrijke persoon ook bij het maken van de, clip van de ja, thriller. Ja, ook dat. Ja, zeker. Nou, dit soort muziek uit de jaren zeventig. Ik vind het wel mooi dit hoor. Echt een beetje van die lounge muziek. Ja. Een beetje het leuke een is dat erin. Zijn middle name is Delight. Hoe vind je dat? Quincy Delight Jones. Oh yes, ja, always Delight Oh, Delightful. Ja. Yeah, maar het, het grappige is, dus hij is ook gelijkjarig ook weer, met Michael Caine. Ja. En dat is ook wel een hele bekende filmacteur. En hij, die, hij speelde ook altijd in die Superman-films... speelde hij de, de butler, hè? Oké, okay. ik, ik zat lastig, zat laatst te kijken... en dat was een remake van zijn oude versie van Cat Carter. One day, a professional killer went home to visit his family... and found his brother murdered. Now yeah, who killed him? I don't know nothing! Next Any region I came back to this crap house was to find out who did it and I'm not leaving till I do Michael Kane is Carter get Carter before Carter gets you Je vind het zo mooi dit hè die stem die stem is zo so goed want <laughs> get Carter voor he gets you. Het was echt een humor humorenaar die gewoon over lijken ging om achterachterhalen te halen wie zijn broer had vermoord. Hij heeft echt in minder meer dan 100 films heeft hij gespeeld, hè? Ja. Dat is Michael Kane. Zijn laatste rol was in 2017 en zijn eerste was ergens in de jaren 60 of zo, in de jaren 50 zelfs, geloof ik. Nou, 56 toen heeft hij in de eerste rol gespeeld. Heel klein, onbeduldig uh, onbe Onbenullig rolletje wat hij gespeeld heeft. Ja. ja goed. Uh, die vandaag ook uh, zijn geboortedag dag is. En ik zit nou net te denken. Daarom is het waarschijnlijk vandaag Pi Day. Het is Pi Dag ja? hè, vandaag. Uh, Albert Einstein. Oh. Hij is van 1879. Heeft hij iets met de Pi dag ja, te maken? Ja, ik denk het. Ja, ik denk het. Anders zou dat toch niet zo zijn, denk ik. Oh, is dat op heel manier. Oh, ja. Oké. Okay. Oké. Ja. En, en ik weet dat ze vaak bij padvinderijen en zo doen. Ze dan ook wel uh, dat ze dan uh, proberen ook met uh, uh, contact te krijgen via... Bakkies met andere, uh, andere verenigingen all over the world, weet je wel. Breikie, breikie. Ja, leuk hè. De ja. Witte Raven. Dit is de zender van illegale Joop, komt in één keer hem op. Ja. Nou, Billy Crystal <laughs> wordt vandaag 72. Ja, Dat is de man ook leuk. die is uh, ooit bekend geworden uh, toen hij homoseksueel speelde... in de, de, de, de soapserie De Soap, gewoon soap. Maar hij is misschien uh, wat bekender geworden door deze scène. Yes! Yes! When Harry met Sally. En ja. dat ze aan tafel zitten en dat ze het hebben over het feit of een vrouw wel eens faked. En dan zegt ze, ja ik heb wel heel vaak gefaked. Nou, toen ik met je was toch niet? Nou, nou misschien niet. En dan begint ze daar een kreunscène. En uiteindelijk staat, zit er een vrouw aan een tafel die naast haar. Die zegt van, I have what she's having. Ja, yeah, I don't yeah. know what she's having, but I want one of that. Yeah. <laughs> Dat klinkt wel heel goed. Ja, zeker. Dat is Leuk deze ja, leuk is Billy dat, Crystal. Ja, en ik vond hem ook erg leuk. Je had, toen, je had toen die film Analyze This en, en vervolgens Analyze That. En dat hij dan uh, advocaat moest worden van de maffia. Oh ja. En, en ook wel een erg leuke film vond, vond ik van hem. Dat was City Slickers. Dat hij dan... Uh, met zijn vrienden gingen altijd naar Pamplona en zo. En nu gingen ze dan voor de lol gingen ze dan met een hele grote kudde... naar de hamburgerfabrieken toe uiteindelijk. Maar uh, dat was dan wel weer heel zielig op het eind. Oh, maar dan moesten ze ook leren... Uh, Cowboys te zijn en zo, en dat was dan uh, zo'n bonding experience. Is, is dat ja? ook niet op de motor? En dat met uh, John de en meer van dat soort gasten? Nee, nee. Een beetje nee, melig, nee. maar wel leuk. Wel leuk, ja. Ja, oké, okay, heb ik het Het film leuk. is vast voorbij gekomen. Mijn, maar goed, verder uh, wordt hij vandaag uh, uh, 75. Je kent hem van dit. Want wij zijn haast te laat. We huh? hebben maar een paar minuten. Ja, 75 is er wel meer aandacht weer voor hem. Heel veel mensen zijn geïnspireerd door die mooi warme stem van natuurlijk uh, Herman van Veen. De wereld is niet mooi, maar jij kan Ja, de wereld is niet mooi, maar jij maakt hem echt mooi gewoon, Arne. Nou goed, uh, hij is natuurlijk ook de schrijver van alle televisieseries, onder andere ook Alfred Je Docus je onder andere met Harry Saxionen. Hij komt een druppel later. Hij komt een druppel later. Lekker in het water. Ja. En een plaat die wij nog regelmatig hier draaien bij ZFM. Ik vind hem gênant. Maar hij wordt wel gedraaid. Heel voor bestond nog niet. Oh, ja. oh ja. Mijn god! Nou, ja, ik vond hem wel leuk, persoonlijk. Ja, wel. Wie is vandaag ook jarig is, is Pieter van de Hoge Band. Hij wordt vandaag 42, hij staat 1978. Bittertje. Bittertje. Nou goed, één plaat die ik natuurlijk even moet laten horen, is dit. De beste plaat van Quincy Jones. Misschien is dat, is dat niet wat voor de Jolandenkeus. Ik dacht een hele goede. Het ja. is een hele goede Jolandekeuze. volgens mij. Ja, die heb ik vroeger in mijn, uh, in mijn dansperiode uh, vaak gedraaid. Maar heeft hij die ont, uh, geschreven of nee. heeft hij hem echt. Uh, die heeft hij echt gezongen gemaakt. Ook. Voor mij heeft hij hem Zo. ook gezongen, geloof ik. Wauw. echt op zijn plaat. I'm een van van straks Quincy Jones wow. straks in de on oh. coast. hier mercy mercy And not having blood run down my knees from drinking too much that week and acting so naive. Fucked myself up on my purpose, 'cause too much is never enough. Set the walls and question it all. They all say it's too late to save her. And it fuels my peculiar behavior. The doors begin to open, but I just sit here frozen in fear. I'm not here, I'm not here. Mm -hmm. Fox myself up on Op. Ik heb het over Mercy Mercy, dat is een nieuwe zangeres. Nou ja, nieuw is niet, is niet helemaal nieuw uit de verpakking. Maar het is, is nu zo lang bezig en dit is een van de latere platen. Eén van de laatste platen, sorry. Ja. slaat toe, denk ik. dan Straks maar even kijken of ik verhoging heb. Je weet het niet, maar nou goed. Het is bijna alweer half uh, en om half altijd even de berichten uit Zandvoort. Uit uh, dat zonnige Zandvoort. Het is een mooie dag aan het worden, zeg maar. Ja, niets aan de hand. Uh, dus Sommige van die mensen proberen altijd bij paniek te zaaien. Dat gaan ze ook allemaal niet doen. Oh, wacht. Niet Oh, oh, ik geloof dat... dat wat? Nou, die durft de auto niet uit. Wat is er aan de hand? Het is een veilig gebied dit, hoor. Maar oh, goed, sommige mensen slaan helemaal door gewoon. Maakt ook wel niet uit. Wij, wij hebben hier, uh, we zijn de rust uh, onszelf. En we kijken even naar de zandvoortse berichten. En uh, een van de dingen... Oh, ja, wateroverlast hebben we vorige uur al gehad. En hier nog iets over. Het circuitpark is officieel geopend. Max Verstappen heeft uh, uh, afgelopen... Afgelopen maandag of zo heeft hij gereden. Is een nieuwe boliden. En, uh, de, de blauwe koewagen heeft hij gereden. En hij heeft de Legendary lap gemaakt. Hij is lyrisch over de baan. Vooral bocht 3 en de laatste bocht 14. Oh man, dat is echt te gek. Dat voelt gewoon goed. Trots om hier te rijden. En uh, uh, verder, uh, uh, ja, het is één bocht geloof ik. De kombocht, de Huygenhotsbocht. Uh, die hebben zo veranderd dat je met z'n twee naast elkaar die bocht kan nemen. En die schijnt heel schuin te zijn. Ongelooflijk hard kan je daar rijden. Dus uh, Max Verstappen was zeer enthousiast bij de opening van uh, het circuitpark. Nou, leuk. En het is meteen weer dichtgegooid. Goed, he, wat voor standwoordse berichten heb jij? Ja, ja wat voor standwoordse berichten heb ik. Van, nou ja, ja dat uh, allerlei uh, festiviteiten et cetera afgelast zijn. Oké. Okay. En uh, ik heb begrepen dus wel ook dat zondag... Uh, is er, zondag zijn er ook geen kerkdiensten, maar er is wel, de kerk is wel open. En u mag op uh, gepaste afstanden kunt u een, een, een stil gebed aanheffen. Okay. Dat vind ik wel een heel uh, ja. Ja, mooi gezegd. Toch? Ja, dat is zeker een uh, mooi gezegd. Uh, ander onderwerp. Precies, ander onderwerp. Uh, de optie, curry, de, de curry driehoek. Uh, Vorige week vrijdag. Curry, uh, curry uh, van Madame curry. curry, Ja, Madame Curry. Die, uh, wat heeft Zij, uh, ze eruit gehoord? Is sprak auto? het als curry. Ik denk van nou, curry. Dat is, uh, maar ze is toch? niet van de frikandelen was. Ze, nee, zeker niet. Zij heeft niet in de keuken alle dingen bij elkaar gevoerd. Toen heeft ze Curry. Curry. Nee, maar. zij heeft toch uh, iets minder gamma-straal of zoiets wat zij ontwikkeld heeft met curry? Ja, ja, iets. Dergelijks. Nou, zoiets. Ja. Goed, jij weet het ook allemaal niet. Jij bent ook niet van uh, dat soort dingen, meer van de cijfers. Maar goed, ja. we zijn toch ook bezig met het Cortex-trein om daar iets te bouwen. En dan moeten we natuurlijk ook uh, even kijken. Uh, uh, ze gaan. Hé, uh, wacht. Uh, Ah ja, 400 woningen worden daar gebouwd. En 30% daarvan wordt, 30 wordt sociale woning. En nog 40% is middelduur. En uiteindelijk is er uh, 30% is er dan, wat er overblijft. Is hele dure woningen. Dus uh, uiteindelijk komt er nog 4000 vierkante uh, meter bedrijfsruimte. En de bouwhoogte, daar was ik al hoop over te doen. Wordt het niet allemaal op elkaar gestapeld? Dat is geen 14 meter te zijn, max. En dan moet dit jaar nog een ontwerp komen. En uh, daar da kan daar op geschoten worden. Dat ligt dan uh, waarschijnlijk in februari 2021 uh, ten inzage. Dan kan je er nog even op schieten. Dus er uh, is een overleg gevoerd. Vorige week vrijdag was dat. Uh, ja, over de, dus, uh, ja, wat daar gebouwd gaat worden. Vertel. Ja, ja. <laughs> ik heb alleen maar berichten. Nieuws, nieuws, nieuws. Ja. Dat de Zandvoortse bibliotheek ook tot en met 31 maart gesloten is. De online bibliotheek uh, materialen kunnen, kunt u blijven lezen. Okay. Dus uh, ik, ik lees dus uh, via je laptop of via je, via je uh, telefoon. Kun je dus gewoon wel berichten blijven lezen. Ja. Dus uh, blijf dat vooral doen. Prima. En uh, ja, alle berichten inderdaad in onze brievenbus. Dus allemaal van: oh, dit gaat niet door, dat gaat niet door. Oké. Okay, nou. uh, de die hebben alles gecanceld. Ge bezoek aan alle ziekenhuizen is ook verboden. Maar uh, het is wel dus weer zo dat wetenschappers claimen dat ze een antilichaam hebben gevonden tegen COVID-19. Dus die gaat ongetwijfeld in de. Heerlijk dat je ook overal dezelfde koppen ziet, altijd heerlijk dat je zo'n podium krijgt om eindeloos die grijze vrouw met dat ding op haar lippen, overal tegen en overal dezelfde gasten die gewoon elke keer hetzelfde verhaal afsteken, ook al Het is heerlijk, leuk om te horen ook elke televisieprogramma, elk radioprogramma, dat je denkt, waar zullen we het over hebben? Oh, het is duidelijk. Goed Ik heb hier nog, ja, sorry. Nee, ik heb hier nog afscheid van de ruim 50 jaar kerker uh, het is 15 maart. Het allerlaatste santi-kraampie wordt gedaan dan. En het is gebrek aan vrijwilligers. In ja, daar... maar dat Wees... maakt niet uit. Want het gaat toch niet door morgen. En het gaat toch weer niet door. Nee. Nou, ik vind het wel jammer. Het is 52 jaar geleden ja, is het opgezet. En uiteindelijk... Ja, de kinderen moesten ook in de zomaar een beetje bezig worden gehouden. En in het begin waren er echt honderden kinderen. Die werden ze bezig gehouden met koekjes bakken. En met al die dingen. Dat liep uiteindelijk terug naar... Uh, ja, af en toe twee, 32... 23 kinderen, meer kwamen er niet op. En dat had ook te kort vrijwilligers om die kinderen bezig te houden. Dus uiteindelijk is dat nu afgelopen. Maar het feest is dus afgelast. Maar het was een mooi gegeven destijds. Om, maar het is niet meer nodig tegenwoordig gaan al die kinderen gewoon binnen blijven. Kunnen ze ook niet vallen. Kunnen ze niks oplopen. Achter een laptop. Klaar, opgelost. Nou, mooi. Het is over de Zandvoortse berichten. Ja, en, goed idee. En dus ja, oh, ja, stond, ja, nog goed één ding, kan ik oh. vertellen Eén ja. ding. Er waren 500 bezoekers voor de Hotelnacht Beach Edition. Dat zegt samen de mensen van de metropool regio Amsterdam. Die konden zeg maar, op vakantie in een eigen regio... die konden zeg maar, gewoon in een badplaats, uh, in een hotel boeken. Ik stond daar niet in het bericht of het dan nou gratis was. Of voor een kleine bijdrage misschien. Ik vond het wel een leuke gegeven. Dat, je, zeg maar, gewoon, dat doe je nooit natuurlijk zo vlakbij een hotel boeken. Dat kon nu wel. En er was je kon zeg maar een beach party bij Plasant was dat. Beach party. Beach, beach party en uh, 200 uh, festivalgangers waren daar. En je kon de volgende dag kon je nog uh, bijvoorbeeld frissende yoga doen. Je kon ook nog uh, brunchen met champagne. Het is een geslaagde actie geweest. Het was de eerste keer dus die eerste hotelnacht beach edition om mensen erop te wijzen. Dat, het, dat je niet zo ver hoeft te reizen om dat vakantiegevoel op te roepen. Dat hoeft helemaal niet. Nou goed, het is tijd voor die landenkeuze. Zeker. Dat is het nummer I know Corrida van Quincy Jones. Maar jij hebt me vast vast klaarstaan. Ja hoor, ik heb hem al. Ja. Bert, hij is vandaag uh, 89 geworden. Nee, 87 is hij geworden. Nog steeds actief in de muziekwereld. Ook met zo'n orkest maakt hij regelmatig muziek. Dit is uit 1981. Ah. Dit, die breekt kunstwerk joh. Dan kan je horen dat hij klassiek geschoold is. Quincy Jones dat echt die 81. Het album met dude. Ja, later is er nog een film van uh, gemaakt. De, de dude met dude where is my car? Ja, vage ziet was dat. Goed, dit is Quincy Jones. Hij is vandaag 87 jaar oud geworden en. Uh, Stil going strong, zeggen wij natuurlijk altijd weer. Dat is gewoon niet gek te krijgen. Hij is ook in quarantaine geplaatst. Uh, ja, dat krijg je toch. Ander onderwerp. Nou, sorry, zit ik weer in die uh, bak. Je nou, zit er weer in hoor. Ik zit er weer in. Goed. Nou, ja. kijk even naar Jolande. Ja, ja weer ik heb gisteren had ik ook. Het is heel jammer weer. Want ik had echt ook printjes gemaakt en zo. Maar helaas, ja. gewoon ook de die nuttige, het nut van nutteloze dingen. Ja. En uh, het schijnt zelfs dat mijn... Uh, waar ik een fan van ben, die Robert Dijkgraaf... die heeft ja. dus ook een boek geschreven. Ja. Het, uh, het nut van nutteloze onderzoeken of zo. <laughs> en ik heb zelf, ik, Oh, ik dat wil hem, ik lezen. Ik zag hem laatst in, in ja. een programma. De, de, ja, op ging, een gegeven moment worden mensen een beetje... Uh, over de top, omdat ze zo vaak gevraagd worden. Hè? Dan, dan het, is het leuke gaat er een beetje vanaf. Het van af ging over, de, over zijn dwangmatigheden of zo. En het fijn dat hij heel slecht tegen kritiek kan. En dat hij uiteindelijk ging die, die kritiekkasten die over hem had geschreven... die ging hij ontmoeten en... En toen vond ik het allemaal heel week worden toen dacht ik ja waarom Dan zou je toch boven kom op ja dan zou je boven staan ja. maar op een gegeven moment krijg je dan de persoonlijke kant van zijn wetenschap krijg je dan te zien en dan denk ik van ik weet niet dat had me niet gehoeven weet je wel die man het mij op een voetstuk hij kan heel veel dingen goed uitleggen ga je enkele heel veel persoonlijke verhalen vertellen denk je van, uh, willen we dat weten? Hè? Ik weet ja, het nee, niet. Of me, hoeft me, niet van me, mij. Nee, dat had niet joh. Het is leuk om het te zijn. En ja, dan wil je het, uh, het ijs breken voor heel veel mensen die er ook last van hebben. Ja, ja, ja het zou kunnen. Het zou kunnen. <laughs> nou, ik weet het allemaal niet. Het is echt een mannenwereld. Ik lees vandaag in de krant over mannenberoepen. Je hebt natuurlijk altijd heel veel vrouwen die willen het hoger opzoeken. Nou, zeggen deze, mannen, de, deze mannenclub lijnwerkers worden ze genoemd. Nou, het zijn ook lijnwerkers. Die, die beklimmen dus die elektriciteit, masten, om allerlei kabels te trekken. Om allerlei werkzaamheden uit te voeren. Die zeggen van, ik heb nog geen vrouwtje gezien hierboven. Nee, wij zitten hoog en droog. Met hele goede pakken zitten we hier. Echt een weerwind zitten we allerlei kabels te trekken. En het is een heel bijzonder, uh, uh, uh, uh, noem het beroep. Uh, vaak gaan we ook uh, in de korst bij mensen. En uh, is het team echt heel sterk. Want moeten we moeten ja, op elkaar kunnen vertrouwen. En uiteindelijk zeggen, je hebt er geen opleiding voor nodig. Uh, het gaat van vader op zoon. Mijn vader was lijnwerker. En mijn opa en mijn overgroot. Nou, zoveel gaat het niet terug, denk ik. Maar goed, het is, het is een mooi beroep. En uh, we zitten, met veiligheidsdingen zitten we natuurlijk vast. We vallen niet zomaar naar beneden. We moeten wel goed blijven nadenken. Het is spannend. Er gebeurt van alles. Dus uh, dit is even een, uh, ja, een soort... Uh, ze hebben mensen nodig. Vandaar dat ze ook over de hele wereld werken. Dat ze dan in de kost gaan. Weet je? Dat je niet zegt van... Oh, hier in de, in de straat wonen ook een paar wij, uh, lijnwerkers. Nee, die zijn uh, dun bezaaid, Dus er is, een, er is een goede boterham aan te verdienen. Dus nou, om even aandacht te geven aan... En even een ander soort beroepskeuze die je kan maken. Nou, ik heb nu... <laughs> ja. Ja? Ja, nou. in plaats van dan maar weer uh, achter de computer... computer uh, computerdingen te bouwen en uh, software en weet ik veel... Dan ja, ja. kan je het ook gewoon weer in de buitenlucht gaan zoeken. Je, je boterham. ja. Dus? Ja, dat is een heel goed idee. Ja, zeker Ik ga die vanmiddag ook even zoeken. Die ja, motor, buitenlucht. buitenlucht. Ja, blijf maar op de grond staan, want het is niet jouw werk dit. In nee. Niet zo'n elektriciteitskast. Oh, nee, uh, nee, nee. In, nee. in zo'n nee. paal te klimmen. Ik, ben een, ik ga daar net zo gillen als uh, Martien Meiland, hoor. Oh, weet je wat? <laughs> oh mijn god, ik had de afgelopen ga... week ook een klein stukje gezien van de kantine, can tv En het maf is dat dat ook in allerlei programma's tevoorschijn komt. Dat, dat ook... Joch doet het wel goed, nou. Ik kan niet anders zeggen. Ja. En die stem die lijkt er ook echt op. Dus dat vind ik dan wel maar weer... Maar waarschijnlijk, waarschijnlijk vind ik het hele mijland al niet zo interessant. Dus nee, ik vind denk... die persifalatie dan ook helemaal niet interessant. Nee. Dan ik, en dan wordt er in andere programma's... Nou, niet één of twee. Wel in drie of vier andere programma's wordt daar nog weer over gepraat. Ja, en daarna is het dan niet leuk meer. Nee. Dan, dan, dan en dan gaat zie je leuke, het uiteindelijk. En dan zie je het origineel. En dan denk je van... Oh, en hier hebben we in vier programma's over zitten praten. Over deze scène. Uh, oh, ja. goh, wat interessant. Is... Doe dan allemaal wat over dat, uh, dat ene virusje. Maar dan, het is, is wel het leukste, vind ik... Uh, zoals Volty Towers. Er zijn maar iets van acht afleveringen ja, heel gemaakt. Weinig. Ja. En uh, daarna is het gestopt. Maar daardoor blijft het wel zijn kracht houden. Dat je weer denkt... Oh, ja, weet je nog? Ja. En dan uh, zijn er ook gewoon die acht. Maar als er dan weer een overkill is aan, uh, uit de uh, aflevering... is het niet leuk meer. Ja, precies. Maar ik heb hier een uh, leuke... Volty Towers, nog even. I know nothing about the horse. Nou, dat is goed. Yes. Dat is heel goed. Dat je niks van paard weet. Heel goed. About the Ja. Ja. Ik heb hier uh, ik, het nut van nutteloze dingen. Ik heb ja. hier dus... Uh, van, uh, uh, dat je zegt, van wist je dat coca-cola oorspronkelijk groen was? Nee. Wist je niet, hè? Nee. En uh, dat aansteker al was uitgevonden voor de lucifers. Ja, ik wist ook dat, uh, dat het ooit cocaïne bevatte, ja. Dat je? Het echt je? Van, ja, ja. ja, dat wist ik, wel. dat je het overoppepte. Oh, gewoon. oké. Okay. Daar komt de naam ook vandaan. Maar dat zijn van die uh, leuke weetjes. Maar ik, ik had dus gewoon een hele leuke website gezien. En ik heb hem, dacht ik, ergens uh, een printje gemaakt. En toen uh, weggegooid. Maar het printje ben ik vergeten uit. Maar dit, staat hij hier, staat hier toch hier? Nee, maar je, dat dat een was een andere, die was nog veel leuker. Maar ja, inderdaad, wist je dat een kakkerlak inderdaad uh, heel lang kon leven zonder hoofd? Ja, negen dagen in ja. leven kan blijven zonder zijn hoofd. Nou, doe do, do, do het maar eens na. Huh? Ik ga het niet proberen. Nou, dat zijn allemaal weer dingen om te weten. Je hebt zo'n kakkerlak doodgemaakt en dan kruipt hij nog uh, twee dagen... Of, nee, negen dagen door je huis heen. Ik vind het. Uh, ik vind maar wat uh, ik ook grappig. een bijzondere vind, wist je dat er honderd mensen per jaar stikken in een balpen... Huh? Hoe doe je dat dan? Maar uh, ja, wel bijzonder. De, de, de, daar moet er ook nog wel een protocol voor komen, neem ik aan. En denk dat heet water sneller bevriest dan koud water. Oké. Okay. Al vandaar dat ze het ook in de lucht gooien dan. Dat zijn van die voortjes oh ja, het, van. Ja, gebied, ja, ja. ja, zeker. Ja, Oké, okay. die stoebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan! Deze plaats hebben we al gehad. Ik zit even naar de regiet te kijken. Dat geeft het allemaal niet. Soms, je mag fouten ja, hij maken. hij zat al te wijzen van... Nee, die moeten we niet doen. Die, doen. Die, die moeten we niet doen. Sorry meneer de regisseur. We moeten, we moeten deze doen. Precies. Gary, Cinnamon, De Bonnie en Clyde? Nee, die is niet aanwezig bij deze plaats. Where are we going? Ik vraag hem af. Get back to my loneliness I don't know what to do with all the happiness that so you gave me Lately You know that I can tell my heart to anything But it seems that in the end I fuck up everything And it's killing me Slowly Oh, doe denk aan de Smith. Echt, jaren 80, Leuk gitaartje, vrolijk. Gareth Cinnamon and the Bunny. And uh, where are we going? Oh, sorry, ik moest even een alleboog uitdelen. Ik ben ik altijd zo goed in een lekkere alleboog uitdelen. Goed, het is uh, Toepak leeft En uh, ja, binnenkort, uh, je moet echt opletten. Want langs de kant van de weg... Ja, kunnen ze allemaal de borden in één keer uh, veranderen? Van 130 naar 100 kilobit. En zodra het plasticje er is afgetrokken. dan gaat het kilometer meteen omlaag. Dus dit gaat de schatkist echt de eerste paar weken zo ontzettend veel geld opleveren. Natuurlijk als de politieagenten dan meteen even neer gaan zetten bij die borden. Waar vroeger 130 stond en nu 100. Gaan ze echt wat geld erbinnen En Wat hoorde ik dan gisteren opnieuw? De individuele automobilist is met 130 km per uur eerder op de bestemming dan met 100 km per uur. Dat is heel simpel. Maar deskundigen hebben uitgerekend dat alle automobilisten tezamen met 130 km per uur toch langer onderweg zijn dan met 100 km per uur. En dat komt. Door de filevorming. Ik hoop niet dat hij in de auto stapt. Ik had het idee dat hij zelf wat gedronken had. Ja, toch is een klompje. wel he? een beetje. Nou goed, maakt niet uit. Misschien, mag, heeft hij wel een, uh... misschien werd hij op nog gebracht met de auto. Maar goed, hij legt uit. Dus uiteindelijk. En dat komt door de file, omdat we. Zeg maar, als we sneller rijden, hebben we meer afstand nodig. En ja, dan, dan heb je meer weg nodig. En als je langzamer rijdt, kan je zo ook wel doorrijden. Alleen weer niet te langzaam. Maar dan heb je file. Oh, de wetenschappers hebben er we naar gekeken. Dus we kunnen uiteindelijk gewoon. Volgens mij moeten we gewoon terug naar 50. 50 km per uur, langzaam schuiven we zo heel Nederland door. Dat is wel heel zen. Dat is wel heel zen. En je kan je... van alles erbij doen, gewoon ook, hè? Ja, je kan inderdaad gewoon appen. Je kan gewoon appen. <laughs> Met, uh, met Geen de, probleem. De, gewoon met, on, met, met de auto-ondersteuning, of noem je het ook alweer. Met, uh, nee goed. Uh, Stuur, doe wat? Ja. Stuurbe nee, nee, nee, niet stuurbekrachting, stuurbe maar goed. Dat, dat, automatische piloot. Automatische piloot op, op de 800 80 meter eind. Nou, dat komt okay, het allemaal goed. Ja, precies. Ja, ja oké, okay, leuk, leuk. Nou goed, leuk, we leuk. kijken we nog even de wereld in. Alle dingen zijn afgeleid, afge, afge, afgelast, afgelast natuurlijk. En straks, na, uh, na tien uur, gaat de burgemeester nog alle dingen uitleggen. En, ja, uh, dus luister even naar Goedemorgen's Antwoord. Dat ja, nou, goed Misschien idee. Misschien wel verstandig. Dat zou ik anders nooit doen maar doe het nu maar wel even. Nou, voor deze keer dan. Ja, verder. Ja? Ja. Ja. <laughs> ja, goed, je hebt natuurlijk vier sta uh, stages en die moeten even uitgelegd worden. In stage 1 we say nothing is going to happen. Stage 2, we say something maybe going to happen, but we should do nothing about it. In stage 3, we say that maybe we should do something about it, but there's nothing we can do. <laughs> in stage 4, we say maybe there was something we could have done, but it's too late. No. Ja, goed, het, is het meest gedeelde filmpje volgens mij op internet. Ja. Yes, ministers. Yes, minister uh, van Engeland. Het erop die uitlegt over uh, panieksituaties. En hoe moet je daarmee omgaan? Goedemorgen, welkom. Nou, Rustig blijven. Rustig. Zeker, rustig, rustig blijven. Kalm, diep ademhalen. Wat had jij nog te vinden? Wat heb je ja, nog Er gevonden? is een vrouw in Suriname die had zich vermonden als de zoon van een medicijnman. En die is dus uh, pas uh, opgepakt voor oplichting. Yeah. Ze was radeloos vanwege... vanwege uh, de, was, de vrouw die haar heeft uh, ontboden... die was radeloos vanwege problemen met haar echtgenoot. Yeah. En uh, de handlanger van V1KM. Jawel. Yeah. V de middelste letter is de L natuurlijk. Yeah. Maar uh, loser. <lacht> Beweerde haar te kunnen helpen... omdat verder. <lacht> <Wat? lacht> de medicijnman zou kennen. Ja. Yeah. En uiteindelijk heeft ze dus duizend Surinaamse dollars betaald. En ze weer eens dat, dat zij dus de medicijnman was... die die probleem van de vrouw kon verhelpen. Maar ja, het is wel gebleken dat, dat, dat zij dacht al van, nou, dit is niet helemaal goed, dus uh, uiteindelijk is die man opgepakt. Je, je, moest zo, als, je moest zo rare dingen doen met die medicijnman... dat als vrouw dat je zegt van... nee, dat heb ik anders nooit gedaan bij een medicijnman. No? Moest, ik, nou, moest ik op mijn knieën en zo, dat moest ik allemaal doen? Nou? Ja, echt, dan gaat dat helpen. Want echt, dan word je beter gewoon. Nee, goed, zit er een foto bij? Want er is er wel iets van... Uh, was dat, uh... Oh nee, alleen een foto van de handen. Ja, van een of ander uh, vreemd uh, scalpelachtig uh, speerpuntje of zo. Oeh, dan moet iets afgesneden ja. worden. Ja, ja, ik hoorde laatst ook al een uh, vrijwilligster. Een, uh, die komt uit Itrea. Uh, en die zei, ik over. Ja, kom vandaag iemand mijn, uh, mijn uh, uh, uh, zoon moet besneden worden. Ik zeg gewoon... Oh, oh. Ze zegt van, nou, maar het is niet helemaal zeker of het doorgaat vanwege een, een of ander virus. Ze zeg, nou, je kan het ook gewoon helemaal aflasten. Dat is misschien wel een goed idee. Hoeft niet, hoor. Een stukje eraf snijden, dus, echt niet nodig. Goed, een van de laatste platen voor tien uur is uh, deze plaats. Ik kwam tegen, ik ken het helemaal niet. De Dus Ze hebben een nieuwe serie uit de container. Hou het in de container. Oh uh. Een nieuwe plaats. En dit is erop te vinden. Die heet. Fear My Society. Niet Fear the Society. Want dat schijnt wel weer heel algemeen te zijn. Dat dus schijnt ook weer niet de goede bedoeling te zijn. En uh, we zijn in afwachting. met de verbinding met Hotel Hoogland. Er wordt even gekeken. of de verbinding goed is. Want. Uh, nou, dan komen ze daarvan aan het op. Goed, we kijken nog even in de krant. Ik lees onder andere. het broodverkoop uh, is gestegen. En uh, voor het eerst in tien jaar. Uh, kopen Nederlanders weer wat meer brood. Volgens de vakblad. Uh, uh, fuckblad. Food is het verkoop van brood met 1,5% gestegen. Valt ook wel weer mee. En het komt misschien ook om de zijnde van een campagne hebben gestart. En brood, goed verhaal. Je kent het allemaal wel. Ik, ja, ik eet ongelooflijk veel brood. Ik kou het de hele dag door. Gewoon een soort kou om. Kougom uh, zakt het zo. elke weer naar beneden. Maar goed, het is... Uh, eet jij veel brood trouwens? Ik zit te kijken. Uh, niet meer, nee. Niet meer. Ik, uh, ik uh, probeer uh, koolhydratarm te eten. Dus ik heb wat een paar sneetjes koolhydratarm brood, maar uh, okay. halfje in de week of zo. Nou, dan is het veel. Oh, dat is echt heel weinig. Ja. Ja, goed. Nou, dan hopen we te doen over die melk. Weet je wel, dat melk... Uh, zijn melk natuurlijk nog steeds aan het promoten. En eigenlijk, melk is natuurlijk helemaal niet zo goed. Nee. Daar komen steeds meer achter eigenlijk. Het enige waarbij ik melk drink, is inderdaad uh, als ik cappuccino drink. Ik heb zo'n apparaat uh, ja, ja. waar je gelijk ook cappuccino Precies. kan maken met magere melk. En dat is hartstikke lekker. Ja, ik heb en Dat is denk... de enige melk Toen ik doe. is één pak in de week of zo. Ja. En soms wat yoghurt of magere kwark, maar uh, ja, Ja, ja. Ik heb een mooi berichtje over een eerlijke vinder. Ja. Want in de gashuisstraat in Turnhout heeft uh, dinsdag iemand 10.000 euro aan de politie overhandigd. Het geld lag uh, gewoon op straat. En uh, weet het, uh, een van de interventieploegen kwam ter plaatse en kon achterhalen wie recht had op de 10.000 euro. En de inspecteurs kon niet veel later het stapeltje te overhandigen aan de gelukkige eigenaar. Maar uh, de politie gaf helaas niet meer details vrij over de persoon die het geld verloor. Het is ook eigenlijk duidelijk Of de eerlijke vinder een beloning kreeg voor zijn goede daad. Oh. En ik, uh, ik wil onze luisteraars waarschuwen: als jij 10.000 euro vindt in een envelop, geef het door aan de politie. Houd bij jou thuis. Ja. Als er niemand voor komt, dan ja. mag jij het houden. Jazeker. Want het is niks illegaals aan. En uh, je kan ook uh, zeggen: van nou ja, ik heb het vindersloon, 10% heb ik er vast afgehaald, uh, 1000 euro. Nou, vind ik wel. Uh, kom op. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Je had ook niks kunnen zeggen. Precies. Maar ja, het, ja je duizend. zal inderdaad maar uh, als winkelier uh, salaris misschien op dat moment cash uitbetalen. Ja, dat is ook alweer verdacht, hè? Het is wel verdacht, waar komt dat geld vandaan? Precies, de, daarvoor... 10.000 cash, ik de, heb dat nooit. Daarvoor denk ik bij mezelf, van, uh, volgens mij klopt het niet helemaal. Als dat het natuurlijk... 50 is of 100 is het al veel, maar uh, ja. Yeah. Nee, goed, beetje lastig. Uh, een beetje lastig verhaal. Dat je denkt, je komt dat geld ophalen en uh, snel weg. Want anders gaan ze alleen vragen stellen waar het geld vandaan komt. Ja. Nou goed, uh, ik zou zeggen, sterke aankomende week. Houd moed. Raak. Ja, en afstand. Houd moed, afstand. En afstand. Ja, precies. Uh, niet, niet, niet, niet te dicht bij elkaar. Uh, niet in je Niet te dicht bij elkaar. Nee, nee, nee, nee niet nee, te, nee, te nee, nee. dicht bij elkaar. En raak niet in De paniek. Niet in paniek. De paniek. De paniek. En zet nee. even je Tinder even uit, want dat kan ook nu echt helemaal niet, hè? Nee, goed. We draaien nog één plaats. Oké. Okay. En dan zijn Geniet we er van. van genieten van de zon. Het is mooi. Je vertoeft in Zandvoert. Hij heeft een nieuwe cd uit. En die draaien we hier. Noah Gallagher's High Flying Birds. Later. you're